Goed, uh, dan uh, willen wij dus nu een duet gaan spelen voor fluit en viool. Uh, mag ik een aard? Nou, ik ga het Dat kan niet. Ja, waarom niet? er staat, het is maar één rij noten. je zegt een duet. Dat kan helemaal niet. Ja, maar er staat boven een duet voor fluit en viool. Het is uh, van Mozart, het is nog een bekend iemand ook, dus die kan geen fout maken. Kan hij zich echt niet imiteren, uh, ja, hè? Die wilt, heeft toch al maar gewoon... wat speel jij dan? Ja, ik speel dit. En wat speel ik dan? Dat weet ik niet. Ik heb dit gekregen. Ja, en bovendien, ik moet eerlijk zeggen... Jij hebt het verkeerd om, hè? Hij moet zo natuurlijk. Nee, maar kijk nou, dat is onder de centrale C. Dat kan ik niet spelen. Nee, dat ding moet zo om. Dan niet Victor Borgenaar, nou, hoor. Nee, maar dit is. is dat? Wel, maar u, mag, u mag wel even komen kijken hoor. Want dan, ziet u, dan ziet u dat. Uh, ja, dit is mijn. Dit is mijn. Wat nou? Ik zo speel, ja? Maar moet je nou zo. Zo, dit is mijn partij. Alles voor. Dat is voor mij. Ja, maar, maar, ja maar, maar, maar, maar, maar, maar dat kan zo niet, hè? Ja, maar, maar, maar, ik... Nou, misschien kan dat dan zo, hè? Dus even kijken. Nee, hij kan niet spelen achterover. de een hele tafeltje. Is er, is er een, tafel? Oh, dat ik een tafel? kijk of dat wat dat wordt. Want dus ik begrijp je helemaal niks. Waar zit Ik vind het echt iets voor Mozart. Vind je ook niet? Ja, dat is zo echt. Ah, dat is een goede. Kan hij nog hoger? Ja, zoek. Ik vind Mozart op de hoogte staan te spelen. Weet je dat dan? Weet niet... Nou, eerst de hoogste stand. Het moet op de hoogste stand staan. Zo, ja. maar is het nou zo? of Hij er... er nog wat onder, want Mozart moet hoger. Nou, ja, een paar kussentjes. kunnen stof. die kussentjes. Zo, de stoot zijn. Je hebt daar een harde Oh ja, ja. Hier, kijk eens. <truimert> ja. Oh nee, dit is wel wel <truimert> goed. En straks nog de zaag te Ja, zo om. Hè? Nee, zo om. Nou, ik weet het ook niet hoor. Ik had hem maar niet zien. Dat is te hoog. Nee, zet hem niet op. Nou, als jij zegt dat dat kan, dan zal dat wel komen. Ik begrijp er niks van hoor. Ja, even spelletjes van boodschappen. Oh, Hoe is spelletje? Oh, nou, doe maar. Tel jij even? af? Zo, of aan? Oh, moet ik? Oh, moet ik? Oh, nou, aan. 1, no, no, no, no, no. <laughs> Thank <laughs> you. Het gaat dus toch Je op jezelf?